Patrick Holskamp met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten heeft brand gewoed in een herdenkingscentrum voor de aanslagen van 11 september. Bij de brand in het gebouw in Pennsylvania zijn vrijwel zeker voorwerpen in vlammen opgegaan... die van slachtoffers zijn en historische waarde hebben. In het centrum wordt het neerstorten van vlucht 93 van United Airlines herdacht. Het toestel werd op 11 september 2001 op weg van Newark naar San Francisco gekaapt... De kapers zouden ermee naar Washington hebben willen vliegen... om daar een aanslag te plegen op het Witte Huis of het Capitool. De aanslag mislukte doordat passagiers aan boord van de Boeing ingrepen. Het toestel stortte neer en alle 40 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. Het is nog niet duidelijk welke voorwerpen nu door de brand zijn verwoest. Formule 1-coureur Sebastian Vettel verlaat Red Bull aan het eind van dit seizoen. Dat heeft zijn team bekendgemaakt. Volgens de BBC neemt hij bij Ferrari de plaats in van Fernando Alonso... die er geen vertrouwen meer in zou hebben dat hij nog wereldkampioen kan worden met de Ferrari. Vettel reed sinds 2009 voor Red Bull en werd vier keer wereldkampioen. Hij won 38 races voor het team. De Zuid-Koreaanse regering zegt dat Pyongyang drie belangrijke Noord-Koreanen naar Seoul stuurt om de afsluiting van de Aziatische Spelen bij te wonen. Onder hen is Wang Pyong-so, die volgens het Amerikaanse persbureau AP... naleider Kim Jong-un, wordt beschouwd als de meest invloedrijke man in het land. Wang is het hoofd van het politieke departement van het Noord-Koreaanse leger. Het is de bedoeling dat hij een ontmoeting heeft met de belangrijkste Zuid-Koreaanse ambtenaar... die zich bezighoudt met Noord-Koreaanse aangelegenheden.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 Hello, hello, you beautiful 2.9 CFN Were we able to see the signs that we missed? Try turn the tables now.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 To rejoice, you see She didn't.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 We moeten elkaar springen, vliegen, tuigen vallen, dan staan we weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen en kunnen dan misschien als het hebben. Over koetjes, voetbal en rommel op water, nou dacht ik ze jij het ga je doen. We moeten elkaar springen, vliegen, tuigen vallen, dan staan we weer doorgaan.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 we kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. Sometimes I feel like one woman kicking as a racing, but I'm burning off my fuse fighting crime